ZFM Verkeersinformatie. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een spoedreparatie op de N242 nog steeds file richting Alkmaar. Tussen heer en de Leegwaterbrug 20 minuten. Je hebt één rijstrook minder. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... De herhaling van Goedemorgen, Zandvoort. Ja, goedemorgen, ja Zandvoort. goedemorgen, Zandvoort. Ja, we zijn er weer, hè? Ger. We zijn er weer, Hans. Ger Lochman uh, uh, aan de knoppen. Uh, Marja, Marja kop. En Hans, Hans, Hans. Ja, is de naam. Voor de keer. Als Botman is natuurlijk uh, in het nieuwe jaar helemaal uh, uh, weer in de, in de sport zit je, hè? Uh, Hoe bedoel je, in de sport? Nou, dat je naar de sportschool gaat. Uh, Laten we het over iets anders hebben. Dat, dat <laughs> komt straks, dat, dat komt straks. Oh, ja. Oh, ja. Dat Jij komt hebt gisteravond cultureel uh, wat dingen opgesnoven, Ja, zeker. Ik ben naar uh, de, de is het, uh, Theater de Krocht geweest. Ja. En ik heb daar de eerste uitvoering gezien van, uh, ja, van het... toneelvereniging. Heel Ring. En het was uh, bijzonder leuk. Ja? Ja, het was erg leuk. Was, nou, was nou alles klaar? Gij? Ja, uh, alles toch? was klaar. Goed gespeeld ook. Okay. Ja. Echt een hele goede acteurs Was het uh, vol of niet? Het was vol. Oh, leuk, leuk. Dat is ja, het was echt de uh, nee, moeite waard. Ja, helemaal gezellig. En het en, uh... ging over Bonaire, geloof ik. Nou, het ging eigenlijk... Is dat Bonaire een beetje op, uh, uh, ja, op het verkeerde been uh, oh. uh, zetten. Want het is helemaal... Ja, ik heb geen Bonaire gezien. Nee. Maar ze, zouden, uh, ze waren in Bonaire geweest... Oké, okay, maar de temperatuur werkt er niet mee, hè. De temperatuur, de, een nou, een een temperatuur in de krocht was prima. Ja, ja. Oké, okay, nou we gaan een beetje kijken wat we dit programma gaan doen, twee ja. uur lang. Nou, het is, uh, het is een gevulde boek uh, ja, ja, gevuld, vandaag. Absoluut. Ja. We gaan beginnen met uh, we praten zo over het Zantwoord pop-up. Met uh, Mark Remijn en uh, Mel K. Mel Kramer. Uh, welkom, ze zitten hier allebei al. Daarna uh, hebben we Carina Vere uit Parijs live. Live, live ja, uit live Parijs. Parijs, ja. ja nee, nee, niet, nee, we zijn gewoon heel internationaal bezig. Oh, absoluut, nee. Ja, dat is waar. En daarna gaan we praten met Dolly en Marloes van Pierik. Ja, want die, die hebben uh, een docu-serie zijn ze aan het maken. Ja, of hebben ze gemaakt en, en wordt uitgezonden bij op. Omroep Humaan. Uh, gewoon op de reguliere televisie. Ja, een docuserie serie over docuserie. mensen die naar de sportschool gaan. Nou, ja. Daar, daar, daar uh, komt die sportschool weer om de hoek. Daar komt die sportschool weer om de hoek kijken. Uh, in de tweede uur hebben we Hille Jansen. Ja, die... over Theater de Krocht over natuurlijk. Theater de Krocht de Samen met uh, Gilles uh, Kok doet ze dat. En, uh, ja. Wie zit er nog meer bij? Dat weet jij. Uh, ja, een derde. Die ja, heb <laughs> ik even niet per aardig. Maar ik dacht dat jij je voorbereid had, sorry. Uh, Kevin Stefan komt daarna, de lijsttrekker van het CDA. Die... Wederom lijsttrekker? Hè? Uh, wederom, maar dat is niet de afgelopen vier jaar. maar de daarvoor, daar, daarvoor was, daarvoor hij, ook, is, ja, was ja, voor hij wel daar. lijsttrekker. Ja. Nou, daarvoor was uh, uh, Geert-Jan Bluis de lijsttrekker, zeg maar. Ach. Maar die stopt. Maar hij is. Nee, Kevin is ook lijsttrekker geweest. Hij is fractievoorzitter geweest. Oh. Dus toch wat anders scherp weer. Okay. En, en als laatste komt Kees Dreisma... de architect van de Watertoren komt langs. We hebben hier nog een watertorentje staan. Ja, hey, van, die is heeft hij ooit he? meegenomen? Ja. Nou goed, de burgemeester zei dat de hoogste Ap punt in april, in april ja. zou worden bereikt. Ja. Nou, dat... dus, nou, we zijn benieuwd. We zijn benieuwd of Kees er het ook mee eens is. Even Kees doorzagen. <laughs> ja, <laughs> uh, want er staat er nog heel weinig eigenlijk van die toren. Maar goed, dat komt allemaal goed. Uh, we gaan we maar eerst een plaatje draaien, Ger. Of, uh, Zullen we dat niet? doen? Ja, even een plaatje. Ja. En daarna gaan we praten over Zandvoort. Wat, uh. gaan, we, wat gaan we doen, uh, Marja? Uh, Colpe met Vila La Vida. Uh, nou, dat kan niet beter. Leuk. In het nieuwe jaar. Morgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport op ZFM. Nou, dat was uh, uh, Coldplay. Coldplay, ja. Mooi nummertje. Mooi nummertje. Ja, ja, ja. ja, wij gaan praten met, uh, over Zandvoort uh, Art Pop-Up in het oude raadhuis. Met uh, Mark uh, Remijn. Uh, en hij, jij bent van Zandvoort Art, hè? Ja. ja. Een van de organisatoren, zeg maar. Mm -hmm. Samen en, met Hilly, hè? Met uh, Christy, en met Jeannette, en met Robin, en met uh, Leontien. Ja, okay. En uh, Frank en Michael. Okay. Okay. En uh, Mel uh, Kramer, Mel K, hè? jouw artiestennaam zeg maar. Ja, Melk. En Mel oh, Melk is, ja, is het ja, eigenlijk. Melk. Okay. <laughs> so, dus, ja, <laughs> ik, ik dacht Mel K, dat, dat, dat, Mel maar dat is meer een, ja, een rapper, hè? lijkt ja. het wel. het is geen Mel hè? Nee, Mel ja, ja, ja, ja. <laughs> Nou, zij maakt uh, flu fluoriserende schilderijen, dat is het eigenlijk. Klopt, ja. En dat ga je nu... Uh, want jij hebt er al een keer gestaan hè? In, in het oude raadhuis, of niet? Uh, niet met de pop-up, maar uh, met Zandvoort Art. Met Zandvoort Art wel, ik daar, daar ook. Heb ik een heel ja. klein kamertje ooit mogen omtoveren tot uh, ja, een, een donkerhok. hok. Ja ja, ja, ja. In de krant <laughs> ja, staat nu ja. een... spannend. Ja, ja, ja, ja. In de krant staat een foto van uh, een werk van jouw schilderij Lionsgate. Hoe lang ben je daarmee bezig? Als je daar, uh... Oh, daar. Ik maak ongeveer één of twee schilderijen per jaar. Echt waar? Ja. ja, daar ben ik heel lang mee bezig. Zo. Ja, en met die echt uh, <kijkt> eerst helemaal uitgetekend. En toen dacht ik van hoe krijg ik dat in godsnaam allemaal goed uh, bij elkaar. En uh, dat is echt met tekenen en toen alles knippen. En toen weer Ach. zeg maar omtrekken. En daar ben je Zo, bijna dan ben je een half jaar mee bezig? Ja, daar ben ik wel een half jaar mee bezig geweest met die. En maar als, als ik een hele onbescheiden vraag stel, als ik hem wil kopen, wat ben ik kwijt? Uh, ik ze, ja, uh, maak een mooi bot, zou ik zeggen. Ja. Ja, een goed bot. Er is ja. over de, de, te spreken, denk ik. Uh, uh, ja, je kunt onderhandelen. Ik, ik, nou, uh, ik, ik ben uh, het hele weekend daar, dus uh, kom even langs. Uh, Mark, uh, uh, ja, de pop-up is, uh, is uh, voor het tweede jaar in ja Klopt. Uh, misschien dat je je microfoon even naar je toe kan halen. Uh -huh. uh, tweede jaar, want het is natuurlijk een prachtige plek hè, om te exploseren. Een hele zeg maar. mooie locatie om ja. kunst en cultuur te presenteren. Ja, ja. Daar zijn we heel blij mee als Rotary Club. Ja, ja. De, de, deze tentoonstelling uh, met Laura van der Plas, nog hè, de ja. fotografen, die duurt uh, vier weken. Dat klopt, ja. hè? We hebben nu voor het hele jaar weer uh, de ruimtes gekregen van de gemeente Zandvoort en... Uh, nu trappen we meteen af uh, vanmiddag uh, met uh, Mel en uh, Laura. Uh. En dan doen we eigenlijk elke keer vier weekenden. Ja, ja, ja. ja. Zaterdag, zondagmiddag. Uh. Uh, en zo hebben we. Dan al gaat de... het heel jaar door, hoor. Ja, dat is uh, de ambitie. Ja, Behalve in het uh, weekend van arts zelf natuurlijk. Maar... Oh, mm, dat, dat, dat, nee, is dubbel druk. Ja, dat uh, zit hier ook. Uh, ja, ja, daarbij. Ja. Ja, ja. ja, dan is dat ook een van uh. de zoveel uh, twintig uh, locaties ja. uh, tijdens het weekend. En, en dan elke Art. keer twee artiesten. Nee, uh, vorig jaar hadden we drie of vier. Uh, okay. En nu uh, beginnen we in de winter met, uh, met twee. En, en Laura van der Plas, die doet waterfotografie. Ja. Wat is dat? Ja, dat kan zij natuurlijk zelf het beste uitleggen. Maar ze gaat. Maar ze is er niet. Nee, maar ze weet. Ik, wat ik ervan weet is dat ze dus echt ook met een bijzondere uh, speciale camera de zee ingaat. Ja. Ik blijf zelf met mijn camera aan de vloedlijn staan... maar zij duikt eigenlijk tussen de surfers en ja, ik uh, de, heb een de paar elementen. Ja, En dan zie je die golven en de surfer erachter. Ja, het is een ja. prachtige foto's prachtige ja. ja. allemaal. En wat ze nu dit weekend en de hele maand januari exposeert... dat uh, speelt zich vooral af op uh, Ventura en uh, Lanzarote... Ja. Ja, de Canarische Canaris eilanden. eilanden. Ja. En daar heb je natuurlijk uh, de, de vulkanische ja. Uh, ja. zaken. En, het is en iets warmer. Uh, lines en lava. En het is goed. Ja. Uh, het is waarschijnlijk wel het laatste jaar, want ze gaan verbouwen daar binnen. Hè? Ja, dat is nog niet helemaal definitief nou, wanneer de, gaat de door, gemeente niet, gaat maar... starten... Ja. met het restaureren van het oude raadhuis en, ja. en het slopen van uh, die andere delen. Ja. Maar dat, ja, we hebben nu in, in principe tot en er met zijn december in geval, uh, de ruimte gekregen... om uh, iedereen mee te laten genieten ja. van kunst in het nou, oude raadhuis. kan het nog wel even duur, hoor ja, Alles duurt lang hier. Dus. Ja. ja, met alle bouwprojecten maar in de het wereld. Leuk. Ja. Het leuke is dat de burgemeester wel heel erg fan is van jullie. En van Aert. Ja. Dus dat is wel een voordeel. Ja, dat is een, uh, een hele goede voorzitter van de fanclub. Uh, absoluut. Ja, ja, ja, dat mag je ja. wel zeggen. En bij de opening uh, van Zandvoort Art uh, half oktober... toen sprak hij ook over een culturele lente in, uh, in het dorp. En ja. ja, toen kregen we allemaal wel even... Kippenvel, bij die woorden. Dat mm -hmm. was echt uh, ja. een mooi moment. Ja. Hoe ben jij bij gekomen, terechtgekomen? Um, ik heb 2024 ook meegedaan um, als deelnemer in oktober. Ah. In het uh, jeugdhuis achter de kerk uh, met mijn uh, fotografie. Oh, ja. Ik noem mezelf geen kunstenaar. Uh, ik uh, maak foto's en die uh, moet ik... Uh, maar je bent het wel om... Ook laat. Dan zeg ik het wel even. Ja, ja heel goed, heel goed, Mel. En uh, uh, ja, afgelopen oktober was ik ook deelnemer, maar zat ik ook in de organisatie. Huh. En uh, huh. dat uh, door Leontien uh, gevraagd. Leontien om, uh, lid te uh, worden waarna, van, uh, ja, ja. Okay. van de Rotary Club. Ja. Ja. En Mel, waar, waardoor, jij, waar, waardoor word jij uh, geïnspireerd? Uh, ja, door, uh, door het leven eigenlijk door de gelaagdheid van het leven. Het is niet zwart-wit. Maar wat kun uh, je daarbij voorstellen? Uh, nou ja, je kan het terugzien in mijn schilderijen. Al die kleuren die staan voor mij eigenlijk meer voor... alle manieren die je, uh, die je kan... nou, hoe zeg je dat? Zoals je naar het leven kan kijken. Niets is op zich staand. Mm -hmm. uh, en je kan ook op zoveel verschillende manieren naar iets kijken. Ik weet niet of je dat zelf herkent, maar soms zeg ik wat en dan denk ik... Ja, ik zeg dit nu wel. Maar eigenlijk is het ook dat. Ja, ja. En eigenlijk is het ook zo. Um, en dat noem ik dan de gelaagdheid van de dingen in het leven die je ziet, ja. uh, die je ervaart. Uh, ik word geïnspireerd door de natuur, enorm. Uh, door dier, mens, liefde. Ja, het leven. Ja, ja. En je, kom, je komt ook uit Zandvoort? Uh, nou, ik voel me wel heel erg Zandvoort nu. Maar ik woon er twintig jaar, dus ik zal okay. mezelf nooit een Zandvoorter nee, mogen Nee, nee, noemen. nee. Ik, maar... ja, beetje. ik woon in 60 jaar, maar ik ben het nog geen nee. Nee. nee. Maar ik voel me enorm thuis hier. Ja, ja. ja het is een natuurlijk ja. een fantastisch leuk dorp. Ja, het is een heerlijk dorp. Ja. Ja. En je hebt een relatie gehad met Mick Boskamp, hè? Ja, joh. En Mick is natuurlijk een columnist uh, van de Zandvoorter. Hij heeft ook een programma bij Radio. Hij oh, heeft een uh, programma hier bij Radio. Ja, gaat goed ja. met hem. Ja. Ja. ja, dat nou, is dat maar mooi, heel mooi, toch? Ja, ja. zeker. Ja. Hey, en uh, ben jij nou, kun jij jezelf nu een, een professionele uh, uh, artiest noemen? Kunstenaar. Le leef je ervan? Laat zo nee. Nee, nee, absoluut niet. Nee, als je maar één of twee schilderijen per jaar produceert, dan is dat een beetje nee. lang. Nou, uh, nou, dat is een uh, ander verhaal. Ja. ja, nou ik vind dat een hele goede. Ik zeg mensen komen. Het een op. goede kant op. <laughs> maar wat, wat, wat, wat, wat doe je voor de rest? Uh, uh, ik ben vooral mantelzorger. Uh, oh, mantelzorger. Oké. Okay. Ja, ja. Ja, ja, ja, okay. ja. Ook een heel ja. uh, mooi beroep. Ja. ja, absoluut. Of als ja. er een beroep... Uh, nou, ah, het is leven. Het ja. Ja. Ja. Heb jij voorbeelden in jouw... Uh, uh, artistieke wereld, zeg maar... dat je denkt van nou... als ik die kant op kan gaan... of o, o, als ik daar dat kan bereiken? Ja, ik heb absoluut... Ben, ik, ik word enorm geïnspireerd... al is het al... ik zoek het heel dicht bij de deur... hier in Zandvoort door alle mensen... Als je kijkt uh, wat, wat er veel creativiteit hier is. Ja, en heel veel. Ik vind het ook heel tof om te zien. Van wat beweegt mensen om iets te maken? En wat komt daar dan uit? En dat is al een hele grote inspiratie. Ja. Mm -hmm. en zoals we al eerder zeiden. Het wordt echt een hele mooie community. Ja. Weet je? Wat ook met elkaar gedragen wordt. En mensen die, die worden enthousiast. En ja, dat is super leuk. Ja. Dus ja, Zijn er meer die fluoriserende. Die Schilderijen maken. Ja, maar, ja, nou ja, dat was vrouwtje. Een vrouwtje heeft mij eigenlijk. Vrouwtje uh... van Tettero? Ja, ja, die heeft mij geïnspireerd. Daar ben is het eigenlijk begonnen bij haar aan oh, de keukentafel. Oké. Okay. Wat ja, lang? Met ja. potte verf en uh, gewoon ja, lekker uh, schilderen met elkaar. Ja. Van kliederen naar uh, mooie dingen maken. Ja. Sorry. En vrouwtje komt ja. natuurlijk ook uit een redelijk creatief uh, ja, familie. Zeker, ja, tegen tegen, ja, absoluut. Ja. Ja. Wij kennen Edo, Edo van Teterrado nog. Edo van Tetrode, ja, dat was ja. natuurlijk een markant figuur. in ja. Dat kun je wel zeggen, met z'n ene pilgrap, hè, toen. Met zo'n Paas. Hè, met die, hoe die je die Met de, met de zeele... paasbeelden. Paas, ja, van ja. het paas eiland. Ja, dat was een ja. Geweldig, ja. Maar toen was het je, je, je ding piept een beetje, Hans. Die piept een beetje, ja. ja. ja dat ben ik natuurlijk. Ja, ja dat ben jij. Oh, ja. Oh, nu gaat het een stuk beter, hè? dankjewel. Hey Mark, um, uh, jullie zijn waarschijnlijk nu al bezig met uh, Song Art Oktober, hè? Ja, en uh, het nieuws is uh, dat we twee weekenden eerder uh, het weekend gaan organiseren. Oké, okay, want het was half oktober. Klopt, en nu zitten we 26, 27 september. Oh, waar, waarom is dat? Ja, we hebben gekeken naar de kalender en naar alle mm -hmm. andere activiteiten in uh, Zandvoort en omgeving. En ook naar andere kunstroutes. Uh, mm -hmm. En... Uh, in, uh, in de maand september zijn de meeste uh, uh, strandpaviljoens uh, nog open. Ja, en en dat, dat is ook nog wel een pluspuntje. Hè, om dan misschien nog wat breder stranden publiek... Stranden bij te betrekken misschien, ja. ja, ja. Dat, uh, dat is het idee. Uh, ja. En... Uh, ja, we zijn wel uh, druk bezig met de uh, organisatie en ja. met de voorbereidingen. Hebben jullie het idee dat steeds meer kunstenaars mee willen doen? Zeg ja, maar, Ook van buiten voor misschien? Absoluut, absoluut. Internationaal uh, nou ja, het was het natuurlijk al ook uit de regio Haarlem en uh, IJmond en uh, uh, Amsterdam. We hadden nu ook uit Friesland en uit uh, Oost-Nederland en internationale deelnemers. Nou, afgelopen editie in oktober 105 kunstenaars. Zo. Het jaar ervoor uh, 78, dus dat was een hele... Hele serieuze groei. Uh, en dan verspreid over 26 locaties. Uh, dat, ja, dat geeft ook wel de diversiteit. Uh, en ja, echt alle kunstvormen die ik nog niet kende. Uh, en die ook ja, heel verrassend en heel uh, inspirerend uh, het bezoek uh, laten genieten. Hm. Maar ook heel veel mensen uit de regio? Ja. Uit onze regio? Ja, ja. Ja, maar vijf jaar of zes jaar geleden inmiddels... Hè, toen is de Rotary begonnen met Zandvoort Art in de coronatijd... Mm -hmm. om de kunstenaars een hart onder de riem te steken. En, en toen was het echt een, een lokale uh, club uh, kunstenaars. Toen dus zijn ze met mm -hmm. z'n twintig begonnen. Hè, dus dan zie je hoe hard het uh, uh, kan groeien. Ja. En hè, er is veel creativiteit in het dorp... Uh, maar he, die 105 van afgelopen oktober, die kwamen dus ook van uh, buiten de gemeente. Mm. En dat, uh, ja, dat uh, zien we dit jaar weer gebeuren. Ja. Ja. Een andere kustplaats uh, in Nederland, Bergen, ja. stond natuurlijk bekend als uh, het kunstenaarsdorp. Nog steeds? En dat is nog steeds zo, maar gaan jullie die richting ook op? Uh, of, of er, zijn veel, er zijn heel veel deelnemers van Zandvoort Art die dan uh, een. Het zit er net voor volgens mij, Aha. of erachter, ik ben even de kalender kwijt. Mm -hmm. Maar dat duurt tien dagen yeah. en dat is eigenlijk veel meer dan bergen. Dat is, ik zeg, dat is half Noord-Holland ja. waar ja. dan geëxposeerd wordt. En in boerenschuren, in galleries, mm. in musea, in winkels, heel, maar dat is heel groot geworden. Maar die bestaan volgens mij al dertig jaar. Uh, dat is echt een fenomeen. Maar wil u die richting ook op dat nou, je groter wordt? Ja. ja, dat is misschien wat, uh, ja. wat groots en uh, ambitieus. Maar uh, daar moeten we het nog een keer over hebben. Ja, ja. Dank ja, voor het ja, meenemen. <laughs> ja, ik, ik geef me een idee mee, ja, hoor. Ja, maar maar dat is kijk, absoluut. het is nu twee dagen. Hè, normaal gesproken zaterdag, zondag. Ja, dat blijft. En uh, dat blijft dit jaar ook. Maar ja. Uh, ja, je kan ook oh. naar een week toe natuurlijk. Hè, bijvoorbeeld. Ja, dan... Zo voor hard week. Ja joh, gewoon... <laughs> ja. Een groot <laughs> niet een beperking, hè je weet het niet. Nee, dat vind ik ook ja Groot denken dat vind ik ook. Heel goed, Mel. Ja. Hey, nog één vraag aan jou Mel. Als je maar ja. twee schilderijen per jaar maakt... dan laat je steeds dezelfde schilderijen zien, of niet? Ja, dat vind als ik al niet, Als ze dat... al niet verkocht zijn natuurlijk. Ja, ja, nou ja, zo hard loopt dat ook niet, maar... <laughs> maar nou, je uh... hebt een goede koper hiernaast. Ja, me, ja, ja, ja. Ja, maar ik, maar, ik moet ook niet paren nog... Hij is de eerste tonnetjes uh, nog ik, niet? Uh, ik, ik <laughs> ja, nee, maar uh, in het begin uh, maakte ik wel ander werk, dus dat was simpeler. Okay. Maar naarmate ik dan uh, me verder heb ontwikkeld, uh, ja, dan, dan wil je jezelf steeds uh, meer uitdaging geven en dan denk je, oh, ik wil eigenlijk iets anders uit mijn handen laten komen, maar hoe doe ik dat dan? En ja, zo ontwikkel je steeds uh, verder en word je steeds, mm. ja. Um, uh, Strenger voor jezelf. Ja, zou ik ja, ja. Zeggen. Dus je daagt jezelf gewoon ja. uit om, uh, om te groeien. Dat Stappen is, uh, het... maken. Ja. En ja. buiten schilderen doe je ook andere dingen? Uh, ja, ik, uh, uh, mijn partner maakt van mijn uh, schilderijen uh, visuals. Dus mm -hmm. die um, maakt daar een um, digitaal uh, bestand van. Bewegend ook. AI? Um, nee, geen AI. Nee? Dat maakt je allemaal met de hand. Okay. Ja, dat is ook echt een monnikenwerk. Dat is weer zijn ik, ja. talent. Ja. Um, en uh, daar maken we weer visuals van. Dus ik ben ook VJ. En dat combineer ik dan wel met bestaand beeld... wat ik ofwel uh, zelf bewerk of uh, koop. Een mm. VJ houdt in... Uh, ja, ja, eigenlijk een DJ, maar dan met beeld. <kwijls> Oké. Okay. En, um, en wat voor muziek uh, hoort ja, daarbij? Ja, het liefst doe ik dat samen met mijn partner... want hij is DJ. Um, Oké. Okay. En uh, ja, hij, weet, hij voelt feilloos aan wat past en andersom. Maar waar, waar moet ik dan aan denken... Um, qua muziek bedoel je? Ja. Goh, je was niet bij de opening van Zandvoort Art. Dus Anders uh, had je het niet nou, uh, horen. Ja, dat is jammer. Um, <laughs> nou ja, hij is uh, DJ Graham B. En hij heeft vroeger uh, in De Richter gedraaid. En ook in Paradiso. Oké. Okay. Um, en ja, het is een beetje een een, een. een. Ja, hoe zeg je dat? Een potpourri van heel veel verschillende stijlen, maar, dat, maar wel dat, dat, dansbaar. Ja, ja. Ik hoor hier een uh, voorstelling in de klok. Uh, ja, nou, ja, ik ben er open voor. Ja. Het lijkt me fantastisch. <laughs> ja, Hilly, bel me. Jullie zullen... <laughs> komt straks hier, maar <laughs> we zullen het vragen. We zullen het vragen. Ja. Uh, nou, goed, ik weet niet of er nog verder op dit moment nog iets te vertellen is. Bijvoorbeeld uh, de volgende expositie, is dat al bekend, Pieter? Dan. Uh, dus vanaf begin februari tot eind februari? Ik heb nu de namen niet paraat, maar... Uh, maar dat, dat, die, Christi, die, die net, is vroeger Die maken de, de jaarindeling uh, van maand tot maand. Ja, en ja. inderdaad, 7 februari, dan uh, hopen we weer... Uh, de deuren te openen. Ja, en hoe laat, nou, maar, hoe laat is dat? Vanaf 10 uur of zo? Uh, altijd 12 uh, uur. uur uh, Smiddags tot, uh, tot vijf uur. Ja, en, en gratis toegankelijk neem ik aan. Of, Uiteraard. Je, ja, ja, ja, ja, zo, zo ja. zijn wij in Stanford. Mooi, het. Nou ja, je zou <coughs> natuurlijk 5 uh, euro kunnen vragen, ik noem het oh. wat. Nee, doe me niet. Nee, doe me niet? Nee, nee. nee oké. Okay, nou, ja, voor jullie dan natuurlijk. Nee, hè? maar je wilt ook gewoon uh, uh, mensen de kans geven om gewoon even zich onder te koepelen ja. en iets. En zo inspireren elkaar, denk ja. ik. Ja, wat dat betreft een fantastische plek natuurlijk. Ja. In het dorp. Ik kom zeker even bij Jij kijken. Nou, ja, want hartstikke jy, jy leuk. Woont ja. er 20, ik woon er over. Oh, echt? Oh. Je ja. Ja. Ja. kan bijna naar binnen loeren. Nou, ik wens jullie allebei heel veel succes de komende uh, weekenden. Weekend, ja. zeg maar, ja. Vier weekenden. Ja. En het, ja. Dit weekend is het eerste weekend, hè? Ja, ja. straks uh, 12 uur open. 12 ja, uur nou, heel veel, uh, we zitten bovenop het nieuws, hè? Dat uh, <laughs> wij wel. <laughs> um, Mark en, en, en Mel, hartstikke bedankt voor jullie ja. komst. En, uh, ik, wil je nog wat zeggen? Nee? Oké, okay. nou, ja, we, ja, dankjewel. Ja? nou dankjewel graag gedaan. Wel, alsjeblieft. En heel veel plezier de komende weken. Dat dankjewel. Kom. dankjewel. Okay, dankjewel. Succes. Dan gaan we op het muziek draaien. This to be sung And the best time is to sing it While we're young Once in every lifetime Comes a love like this Oh, I need you and you need me Oh, my darling, can't you see our dreams should be dreams together The young hearts shouldn't be afraid and some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 Ja, ja, we gaan, ja, we gaan door. De uh, Young Ones, uh, Cliff Richard. de Young Ones, ja, mooi. Ik zet hem eens nog harder, want vol, volgens mij heb jij hem zachter gezet ik van mij. Ik weet niet wat ik gedaan heb, geef, ja, maar... iets uh, gedaan. Dit, dit is beter. Die is voor mij, dankjewel. Nu staat oh, die heel is ook mij. voor mij. Ja. Uh, maar goed, uh, we gaan door, want uh, we gaan uh, naar het buitenland, Ger. We hebben internationaal. Internationaal gaan internationaal. we. Want we hebben aan de lijn uh, Carina Vere onze reporter. Maar dan in Parijs. Oh, ja, bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, madame. Comment ça va? <laughs> uh, nou, uh, het gaat niet zo nog. Nee, oh. Nog steeds. Ik zit nu nog pas op Schiphol. Nee. nee, dan nou? Het, ik stond uh, om vier uur vanmorgen op. Ja. Ik was om uh, vijf uur zaten we in de auto richting Amsterdam Centraal. Ja. Tien over zes zouden wij de Eurostar hebben. Oh. En toen was, wij dachten door het weer, maar nee, de trein was stuk. De trein was nee. Dus, ja. En toen hebben we best wel lang gewacht totdat ze het zouden gaan maken. Maar oh. na een uur en tien minuten, toen moesten we toch allemaal de trein uit. Maar wat leuk is, is dat je via de app meteen uh, kan omboeken. Uh -huh. en, uh, dus we zitten nu in een nog eigenlijk veel mooiere trein. Uh, en we zijn dus nu net pas vertrokken. Dus ik ga nu net schipholen. Oh. Je zit wel in de trein en hij rijdt. Ja, hij rijdt, hij rijdt. En ik, uh, wij komen nu om... Uh, Rond twee uur aan. Maar ja, we gaan vanavond alweer terug. Dus vanavond alweer ik terug? Echt, ik ga echt de vier uur die ik heb, vier en een half uur die ik heb, ga ik maximaal besteden. Wat, wat ga je in die vier en een half uur doen, uh, uh, Nou, als wij eruit gaan, dan gaan wij direct door naar Montmartre. Uh -huh. En dan gaan we naar een hele koffietentje. Want ja, ik heb natuurlijk ook een soort reisbureautje. Dus ik ga ook op zoek naar de leukste tentjes altijd. Okay. En ik hou van uh, Parijs, dus ik ik wil een soort Parijs specialist zijn. En uh, daarna gaan wij naar Museum Moreau, Gustave Moreau, mm -hmm. uh, vanwege de prachtige schilderijen. En het is ook in het woonhuis het, uh, van de bekende schilder. Uh, prachtige schilderijen, maar ik ga ook met name voor het interieur, want er is een prachtige trap. En uh, dan denk je, ja, Karina, ga jij naar een trap kijken in Parijs? Ja, ik ga naar een trap kijken. <laughs> trap kijken. <laughs> ja. Maar ja, het lijkt erop dat, dat je dat bijna niet in 4,5 uur kan doen, allemaal. Of? Jawel, ik wel. Ja, jij wel? Ik heb mijn rentschoenen aan. En, <laughs> uh, jij bent de binnenweggetjes. Maar ben je alleen ook? Nee, ik ben met een vriendin. Oké. Okay. Uh, en die uh, heb ik gelukkig wel van tevoren de planning gegeven. En toen uh, zei ze: oh, Oké, okay, ja, dit is een typisch Carina-planning. Ja. Uh, dus uh, we hebben gewoon een bepaalde tijd, en nu steen, natuurlijk korter, in het museum. Mm -hmm. Maar uh, we gaan daar ook heel kort, want we gaan natuurlijk alleen voor even er doorheen te lopen en foto's te maken van de mooie trap. En dan uh, gaan wij door. Dan gaan we naar uh, Park Luxemburg van uh, de familie Medici uit Italië. En dan gaan wij daar uh, naar een heel schattig restaurantje dat je denkt, hey, is dit uit het filmdecor? Nou, Emily in Paris is daar natuurlijk ook vaak opgenomen. Uh, dat heet uh, La Terrasse de la Madame. Daar kun je niet reserveren, dus wij gaan daar gewoon uh, op de Bonnefoy. Ik heb trouwens nu wel te prachtig uitzicht over het besneeuwde landschap. Mooi. Uh, nou, als we daar geluncht hebben, één uh, blaadje zwaar, dan uh, gaan wij uh, direct door naar uh, een heel mooi souvenirswinkeltje die al jaren in de familie is en al... Echt een bekend begrip is sinds uh, de 18e eeuw. Uh, la Madame de la. Of, uh, la Famille de Madame. Uh, dus daar vreug ik me ook op. Want schijnbaar kun je daar dus uh, chocola kopen en andere lekkers. Echt nog gemaakt volgens de recepten uit uh, de oude tijd. Oké, okay. had je er niet... Ja, dat niet? ik me dan nog. Ja, dat kan ik me voorstellen. Had het niet beter geweest dat je er één nachtje aan vast had geplakt en, en morgenavond dan. Uh... Ja, dat is ook het natuurlijk al geboekt. En deze trein is dan uitgevallen, die van 10 over 6. Ja. Maar dat betekent dat je boeking terug wel blijft staan. Oké. Okay. Ja. Dus uh, ja, ik, ga, ik had al hele mooie, mooie prijs kunnen krijgen. Hm. 35 euro heen. 60 euro terug. Ja, uh, als ik naar Zuid-Limburg ga met de trein... dan ben ik al bijna aan dat bedrag. Ja, dat kan me goed. Ja. Dus uh, ja. ik laat het staan. En hm. uh, dat is niet erg, want... Uh, uh, weet je, als je na een uur uh, lopen al uh, in de stad bent... vergeet je helemaal dat je eigenlijk al superlang op bent. Ja, maar je hebt geen tijd meer om naar Notre-Dame Notre -Dame bijvoorbeeld te gaan... om te kijken hoe de, uh, hoe nou, de herstelwerkzaamheden naar die brand zijn. Uh, nou, ik was in oktober in Parijs. en uh -huh. uh, uh, Toen uh, zag de Notre-Dame er perfect uit. Ja? Ja, en ik uh, wilde daar naartoe, maar mijn dochter zei moet dat... En toen zei ik, ja, maar de, de klok van de Olympische Spelen hangt er nu ook. Oh. He, iedere keer als er een medaille is gewonnen of goud is gehaald, Don ging, de medaille, ging de klok. Oké, okay, leuk. Ik heb klok geleid en die klok staat daar dus. Hm. Uh, maar alle, ja, ik wil daar al heel lang graag naartoe. Ja, kom. Cool. Maar uh, ja, dat, dat, moet, dat moet ik eventjes voor de, <coughs> de volgende keer. Uh, want ik heb alweer een lijstje voor de volgende ja, keer. Ja, dat wordt weer een Dan, nieuw, nieuw project, begrijp ik. Ja. En uh, ik heb heel veel bekende tentjes waar ik heen viel, Maar ja, dat moet je gewoon reserveren. Dus ik ben heel blij dat ik niks heb gereserveerd. Ja, ja. Zodat we gewoon, uh, want weet je, je hebt tegenwoordig alle leuke tentjes moet je met creditcard reserveren. Uh -huh. En als je dat dan afzegt, uh, dan moet je echt opletten dat je dat hebt gedaan. Want anders hangt er gewoon 60 euro meteen uh, yeah. per persoon uh, aan vast. En uh, ja, dus ik ben blij dat ik dat niet gedaan heb. En uh, nou, we gaan ook even kijken hoe het weer daar is. Hè? Want het is vandaag wel droog. Maar mm -hmm. uh, wie weet, uh, ze konden volgens mij ook sleeën. Uh, oh ja, in Parijs? Oh, nee. Ja, in Montmartre. Nou, ja, dan is dat wel. Is maar naar beneden. Heel apart met de sneeuw, moet ik uh, zeggen, denk ik. Ik heb dat. Uh, dat is lang geleden dat ik uh, Parijs in de sneeuw heb gezien. Ja. Hoe heet jouw reisbureau, Karine? Travel, travel with feathers. <laughs> travel with? Feathers. Ik heet natuurlijk veren. Ah. Oh ja, ja, ja. Uh, ja, travel with feathers. Oké. Okay. Dus als mensen het leuk vinden, je kan dan gewoon uh, aan mij vragen om een uh, reisje op maat te uh, maken. Uh -huh. Ja. En uh, nou ja, ik heb uh, nu al uh, best wel een aantal op, uh, op maat kunnen maken. Leuk hoor. En ik hou van persoonlijke touch, dus ik ga ze dan langs. Ja. Of we spreek ergens af. En dan gaan we dat helemaal doorspreken. En dan ga ik dat helemaal in elkaar uh, flansen. Nou, als jij terug bent, uh, gaan we even een afspraak maken. Superleuk. Kun je bij jou ook kaarten voor Disney Parijs uh, bestellen? Of niet? <lacht> Echt iets voor jou, hè? Ja, nou ja, goed. <lacht> met uh, Mickey en Minnie Mouse. <lacht> nee, ja, dat uh, dat wil ik heel graag voor je uitzoeken, maar in principe is het heel makkelijk om dat zelf te boeken. Ja, dat begrijp ik. Ja. Nee, nou, het gaat natuurlijk om. Uh, ik krijg heel vaak de vraag: oh, ik ga naar Parijs, heb je even een paar tips voor uh, een beetje hidden gems, zoals dat heet, ja, ja, ja. dat je gewoon naar dingen gaat waar niet. Alle mensen naartoe Nee, begrijp ik. Nou daar ben ik naar op zoek vandaag ook weer. De verrassingsplekjes. Nou, het is in ieder geval droog in Parijs, zie ik hier. En 4 graden boven nul. Ja, dat is fantastisch weer. Volgens mij is het mooi weer, inderdaad. Ik heb speciaal mijn IJslandse bergschoenen aan. Oh, mooi. Ja, niet echt berg-berg, maar dat ik in ieder geval niet ga uitglijden. Nee Hoe vaak ga jij naar Parijs? Nou ja, ik probeer zoveel mogelijk. Maar uh, in principe in oktober was ik alweer. Hm. En uh, dan ben ik nu weer. Nou ja, ik kan me voorstellen dat ik... Want ik zag alweer een <coughs> hele mooie aanbieding. Maar het uh, is dus niet dat je wil... er wil gaan wonen? Natuurlijk uh, Naturellement, <lacht> dat, dat <lacht> ja. Dat ja, ja. zou ik oh, heel leuk vinden. Ja, dat zou ik heel leuk vinden. Om ja. gewoon een... Uh, maar doe maar niet, want dan zijn we je kwijt. Nee, dan zijn we je kwijt. Dat moeten we niet hebben. Nee, ja, nee, ik doe het niet hoor. Nee. Goed zo, goed zo. Want ik uh, ben veel te, veel, te gek ook, veel te dol op de kinderen in de klas. Ja. Nee, dat gaan we niet doen. En je ja. bent gewoon maandag weer terug? Dus, ik uh, ben maandag... Ja, ik ga maandag ja. gewoon weer... Uh, ja, ja, ja. ja. ja. Hé, hey, Parijs staat ook in uh, januari bekend om de winterseels, uh, ja. toch? Ja, ik ben heel benieuwd. Kijk, met kerst is het natuurlijk fantastisch... vanwege uh, ja, ook de prachtige etalages en de verlichting. Uh, ik ben wel eens vaker ook in de kerstvakantie na kerst geweest... ...bijvoorbeeld 3 januari. Ja, dan is het eigenlijk... ...als het dan allemaal grijs is... ...dan is, uh, is de verlichting nog wel... Maar uh, ja, het hele kerstgevoel is dan even niet meer zo. Nee, dat is dan weg. Maar dan heb je heel veel leuke binnendingen die je kan doen. Ja. En waar ik me ook altijd wel op verheug uh, om te bekijken, is dat balletje-balletje. Dat vonden uh, fondamentale... wij. Balletje-balletje? Dat is Bansje een bankje zitten. -balletje, en balletje, toch? Balletje, balletje kijken. Ja, en dan zie je hoe dat <laughs> hele tafereel zich afspeelt. Ja. Uh, maar goed, daar heb ik vandaag geen tijd voor. Nee, dat, nou ja, ja, ja, nee, dat denk ik ook niet. Nee. nee. Nee, maar uh, ik, uh, ik ga er gewoon het, het, het leukste van maken vandaag. Ja. En ik verheug me er gewoon elke keer weer op. En dan, uh, nou ja, dan ga ik weer een mooie post plaatsen. Ja, mooi. En dan uh, gaan we weer leuke dingen ontdekken. Nou, we gaan het uh, volgen via, via ja, internet. Super, Dat is leuk. Nee? Ja, zeker, zeker. Merci, merci. Merci bien. Uh, nou, hartstikke veel plezier straks in Parijs. En uh, ja. we hopen je. Ik wil iedereen aanraden om gewoon ook voor een dagje gewoon ja. te gaan. Want, uh, ja, weet je, ik weet ook wel dat. Uh, je kan ook wel uitstappen en dan meteen door naar Lafayette. En dan uh, even leuk schoenen passen en die allemaal weer terugzetten. Ja, ja. En dan weer door. En dan ga, moet je alweer bijna terug. Maar ik kies toch vaak wel even voor, de, uh, zeg maar, uh, een museum. Iets klein cultureels. Maar wat ook een hele leuke tip is voor mensen die nog willen gaan, is de grote moskee. En daar heb je dus een heel schattig klein restaurantje bij. Oké. Okay. Waar een vitrine is met de lekkerste koekjes. En binnen is het ook zo prachtig. Dus ook met dit weer is het leuk om te doen. En dan kan je een kaartje kopen. En dan ga je een toertje doen door uh, het moskeegebouw. Maar uh, daar is een, uh, ja, een hof van Ede. Mm -hmm. Die tuin is zo prachtig met mozaïek. Uh, ja, dus dat is ook een aanrader om te doen. En dan wandel je door de Jardin des Plantes. Dat is nu natuurlijk allemaal eh, niks, de, hè, de, de botanische tuinen en uh -huh. de medicinale tuinen. Maar als je in mei gaat, dan is dat echt fantastisch. Met de prachtigste kassen vol met palmbomen en dan die medicinale tuinen. Ja. Nou, helemaal goed, Carina. Nou, we hopen hier volgende week uh, weer onze, in de huistering. Goedemorgen, we ja. voor te horen met, uh, met misschien een leuk onderwerp. Dat gaan we zien en uh, nou, goede reis. Uh, we hopen dat je ja. geen, verder geen oponthoud hebt. Nee, dat, wat, hoop, ik ook, dat hoop ik ook. Anders dan uh, wordt het een beetje lastig. En, geni en, ja, en geniet en ervan. Ja, geniet ervan. Anders drink ik gewoon een petit Cappuccinozet. Ja. En ga ik Zo huis. Sowieso. <lacht> een heel dure koffie. <lacht> <je>. De biertje voor plek. Nou, nee, maar okay. Houd hou contact. Hey, hartelijk bedankt, Karina, en een goede reis, hè. Oké, okay. dank okay. Hoi, hoi. Ja, bye. Dag. Bye.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 Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM. Ja. Goed, uh, wie uh, waren wie dit nou? Uh? Dit was uh, Justin Bieber. Oh ja, Justin Bieber met een DJ. Hè? Met een oh. DJ? Ja. DJ DJ Snake. Ja, dat was een heerlijk nummer trouwens. DJ Slang? Uh, ja, ik uh, een DJ trouwens. Dolly Tempierik en uh, haar dochter Marloes zouden er nu zijn. Maar, maar die niet, zijn er nog niet. Maar die zijn er nog niet. Nou ja, we wachten wel even op. Um, ja, jij had het over een, een ingezonden brief uh, Ja, die staat in de Zandvoortse krant. Ja, een brief. En, en een brief die ons uh, wel opviel. Maar zal over. ik hem even voorlezen? Ja, misschien heel... Uh, nou, nu, je gaat hem niet helemaal Nee, niet helemaal. Kan, maar maar even, even het begin... Ja. Zoals waarschijnlijk vele zandvoorten... bestel ik regelmatig via internet. Van kleine potjes pillen tot de klaptafel. Te, Nadeel is dat je altijd moet thuis blijven. Buren waarschuwen. Uh, zelf afhalen in de winkel. In de winkel wil je wachten... want het pakketje moet opgezocht worden. Nou, bla bla, heel verhaal. Nu heeft deze uh, Tom Grootveld... Een, uh, plan, een plan in elkaar gezet. En graag zou uh, hij... de meningen willen vragen van de lezers. Het lijkt me eens interessant... Dus hij heeft zijn telefoonnummer erbij gezet, zijn e-mailadres. En hij heeft een heel plan neergelegd. Wat ik niet heel dom vind. Nee, is zeker niet dom. Maar je, je moet natuurlijk wel uh, voor je pakketje dan helemaal naar Noord. En, uh... Nee, nou, dat is niet helemaal waar. Want hij heeft uh, ook een mogelijkheid om uh, het, uh, de bezorgdienst. Uh, um, oh ja. Zeg maar de pakjes. ...naar de mensen thuis brengen van, oh, dat is vanuit, wel allemaal, het, ja. vanuit het centraal punt. Ja, dat is ook een, een idee in ieder geval, Ja, hè? zeker. Um, ja, goed, uh, Dolly en haar dochter Malou zijn inmiddels gearriveerd, ...want uh, ja, we gaan natuurlijk naar de klok van 11 uh, uur toe. Nog niet. Uh, uh, we gaan, ze gaan uh, nu zitten, want ik hoorde dat ze je, iets verlaat waren... Je piept een beetje, Hans. Sorry? Je piept een beetje. Oh, dat ze iets verlaat waren omdat ze in de sportschool zaten. Klopt dat of niet? <tie> Oh, al het is dat een geworden? Wat een ellende, wat een ellende. Het is toch allemaal wat, Hé, hey, welkom uh, Dolly uh, Tempierik en uh, haar dochter Marloes. Want ja, uh, ja dat zijn natuurlijk uh, op dit moment gewoon uh, TV-persoonlijkheden geworden. Ja, zo? en niet een beetje. <laughs> en niet de minste ook. Zijn, zijn ook in uh, zandvoort geworden. Ja, absoluut, absoluut. <laughs> uh, ja, nou ja, even de achtergrond. Want uh, uh, zij uh, zijn een onderdeel van, in een programma van uh, Human. Uh, human, hoe noem je dat? Ja human. ja, human. Human. human. Ja, human. ja, dat, dat human. is een omroeporganisatie. En uh, zij hebben een uh, uh, uh, programma gemaakt. En dat heette... Nou ben ik sterk. Een, ja, Sterk, sterk. heette het wel. En het, ja. en het nou, gaat dus, over mensen die sporten. Ja, die naar de sportvol ja. gaan. En, en, en, met, vanuit allemaal, vanuit, het zijn dus series met allemaal verschillende mensen. Wel vasten, die dus elke week bijna terugkomen. En uh, ze hebben allemaal een andere achtergrond en een andere reden om, uh, om naar die sportschool te gaan. En ja. jullie achtergrond is het feit dat je nog nooit gesport hebt. En, uh, nou, daar dat nu... is niet helemaal waar. Nee? Nee. nee. Nou, vroeger, vroeger waarschijnlijk wel. Vroeger wel, wel, wel, wel ja. ja. Nou, ook, ook uh, op latere leeftijd wel, maar uh, dat stopte altijd weer. Ja, ja. Uh, nou, dat was afgelopen woensdag was de eerste uitzending, hè? Ja. En <coughs> die begon meteen heel spannend, want uh, ik zag jou met een... Uh, een uh, uh, BH uh, in je handen zitten. <laughs> en uh, nou, die zouden er niet in passen en weet ik het al. maar Toen, toen ik ging uh, uh, recht op mijn stoel zitten. Ik dacht, nou, dat, dat wordt wat. Nee hoor, dat uh, valt wel mee. Maar uh, het was natuurlijk wel een apart begin. Het begin van het programma. Hij kan een gaatje niet vinden. Ja, daar zit een Net. beetje te klooien Doe dan eerst je vinger erin. Um, nou ja, we houden het wel netjes in. Uh, we ja, wel maar netjes, dan weet je oh. waar het gaat. Oké. Okay. Ja. Hey, maar in ieder geval, je... het was een spannend begin van... Uh, ja. Want jullie zaten meteen in de leader, zeg maar. Wat zaten we? In de leader, in het eerste oh, ja, de opening. Dus ja. ja. ja. ja, sprok je daar niet van? wel. Ja. Uh, <laughs> <laughs> ja, heel erg, maar... Um, het is wel begrijpelijk, want het, het is best wel een serieus programma. Het ja, zijn een serieuze problemen, worden, ja. serieuze achtergronden, zwaar. Ja. En uh, ja, toevallig zijn wij dat programma ingerold. Hoe um, ja, is was gekomen, trouwens? Wie heeft jullie gevraagd? Omroep uh, uh, Joeman. Die hadden een tip gekregen van Jokie Berendonk. Ik heb ooit met Jokie Berendonk een reportage gemaakt voor ZFM... over ja? de camp Camping Zandervoerder. Ja? Uh -huh. En zij hadden contact opgenomen met, uh, met Jokie, omdat ze zochten eigenlijk een sportschool in Zandvoort. En misschien dat de mensen van Zandenvoerden uh, een beetje met elkaar naar een, een, een wijk sportschooltje gingen. Mm -hmm. En dat het een soort clubje dan zou zijn. Maar Jokie had gezegd, ja, maar dan moet je bij Dolly zijn, want die weet daar meer van dan ik. Ik weet niks van de sportschool ah, okay. in Zandvoort. Oké. Okay. Wij, Marloes en ik, waren s ochtends uh, bij elkaar. We hadden, weet ik veel, waar we naartoe waren geweest. Even koffie bij de gedronken. En toen kwam het er dus op dat Marloes oh. zoveel kilo was afgevallen. 20 kilo, hè, Marloes? Ja, toen ja, dat was waar. Tien, hè? ja 17, hè? Zo. Ja, Zo. en uh, dat, dat, dat die huid ging hangen. Ik zeg, ja, maar kind, je moet ook naar <kuggen> de sportschool. Want, want je moet die spieren. En dat vet moet verbranden. Die spieren moeten sterker. Dus dan, moet, dan trekt dat vel wat terug. En toen liet ze de buik zien. Maar in, in een reactie laat ik haar mijn buik zien. Ik zeg, nou, ik mag ook wel eens een keertje. Hè? Dus we stonden naar mekaars buiken te staren. <lacht> en toen, toen zei ze: ja, ik wil ook echt afvallen verder. Dus ik moet gaan sporten. Ik zeg ja, en eigenlijk moet ik ook gaan sporten. Want ik heb echt de conditie van een jonggeboren baby. Echt, ja. Het slaat helemaal nergens op. En toen heb je Marcel gebeld. Ja, nou ja, toen, toen hadden we dat gesprek gehad. En smiddags gaat de telefoon en belt uh, Geeske van uh, Omroep Joeman. En die begint over, die, over het zandenvoer. Ik zeg, ja, maar Geeske, luister, die, die, die hele uh, camping wordt ontmanteld. Er zitten nog wat oudere mensen die denken van, zal mijn tijd wel uitduren. Maar ik vraag me af of die wel naar een sportschool gaan. Oh, oh, weet jij anders een leuke sportschool? Een beetje de wijksportschool? Dus ik zeg, ja, ik ken wel een paar sportscholen. Ik zeg, en ik heb me een half jaar geleden ingeschreven bij een sportschool, maar ik moet de eerste keer nog gaan. Ik heb alleen een rondleiding <lacht> gehad. en Dat was het. Toen zegt ze, waarom ben jij dan... Nou, dus ik vertel dat verhaal van wat er ochtends gebeurd is... wat ik jullie ook nou net vertel. Die vrouw, die heeft zo gelachen. Die zegt, dus jullie zijn van plan om naar een sportschool te gaan. Ik zeg, ja, ik wel. Ik zeg, ik weet alleen nog niet welke. Ik zeg, Maluus weet het ook nog niet zo goed... En toen bleef het even stil. Toen zegt ze. Maar zouden jullie niet willen meedoen aan dat programma? Dus ik meteen. Ik zeg: hoor, Ik heb wel. Ik zeg: Maar ik denk mijn dochter niet. Nou ja, je kan het toch vragen. Dus ik heb haar meteen na dat gesprek gebeld. En die zei meteen: Ja, nou, ik, echt waar. Ik. ik mijn bek viel open van verbazing. Ik denk, maar Loes wil dat. Dus ik heb zag, je, zag je dat ook meteen zitten, Marloes, of niet? Toen wel, maar toen ik ophing met mijn moeder... toen dacht ik, ja, toen wat ben ik aan begonnen? Ja, ja, waarom zeg ja, ik ja. Ja, ja? Maar ze was te laat, want inmiddels had ik Geesk al teruggebeld. Van, ze doet het! Ja. Dus ik. Ja. En ik had nog de hoop dat dat niet was gebeurd. Ja. Gelijk weer terugbellen, Mam, Ik wil het niet. Ja, jammer. Ja. <laughs> nou, maar ja, we kennen Dolly natuurlijk allemaal bij ZFM als ja. presentatrice. En, en, uh, of presentator, als vertegenwoordiger. MV. Wow. Uh, ja. MV, ja. ja. <laughs> en uh, dus, uh, ja, jij, bent, ja. Het, jij bent natuurlijk wel gewend om in de picture te staan en, ja. en om te presenteren... en om jezelf te presenteren. Dus ja, ik heb wat dat natuurlijk betreft... ook verschillende reportages gemaakt. En, en bij Sanford, die site, stonden we natuurlijk ook regelmatig ja. voor de camera ja. dus, dus daar heb ik geen angst voor. Nee, precies. Ja. En dat, maar dat zie je dan ook. Ja. Hoe is de reactie? Van wie? Nou, van de eerste aflevering. Van, nou ja, van de eerste maar. aflevering. De, het, het, het, heb je daar het, veel reacties op gekregen, jullie? Nou, lieve schat, het, het, was, het, het was niet normaal. Een <coughs> lawine. Een lawine. Ik heb... Ik heb tot kwart over twaalf s'nachts uh, uh, appjes en <lacht> dingen zitten beantwoorden. En uh, nog, nog reageren mensen erop. En uh, ja, iedereen heeft zo verschrikkelijk gelachen. Ja. Maar ja, het ergste is dat het hele productieteam heeft dubbel gelegen. Want er gebeuren straks wat dingen, jongen. Het is <lacht> verschrikkelijk. Weet je wat het is? De eerste keer merk je dat die gasten in de kamer zijn. Maar het waren hele leuke gasten. Ja. Dus op een gegeven moment heb je helemaal niet meer in de gaten dat ze steeds met die camera nee. achter je aanschokken En uh, ja. Nee, ik weet het. Ja, precies. Dus, dus jij herkent dat wel. Dus op een gegeven moment. Nou, wij schrokken eigenlijk van onszelf, hè, Marloes? Want wij dachten dat we heel serieus waren voor die camera. Hè? Ja? En dat waren we ook voor ons nu. Ja. Toen. Maar het ja. was dus niet zo. Nee, jongen. Nee, jullie waren gewoon jezelf eigenlijk. Ja. ja. Nou, eigenlijk ook ja. niet. Want oh, normaal we, nee, doen we, we nog Nee, oh, we, we hebben ons ingehouden. Oh, normaal nog gekker. gekker. Ja. We ja. hebben ons ingehouden, ja. In houden, ja. Ja. Ja, we, ja, we hebben ons echt heel erg ingehouden. Ja, je wil niet zien wat er gebeurt als wij een winkel ingaan of zo. <laughs> het programma duurt acht afleveringen, nog ik? Ja. ja. En jullie zitten in alle acht afleveringen? Nee. Nee. Oh. nee. Er zijn Eens, één of twee hè? afleveringen ja. waar we niet in voorkomen. Oh, oké. Okay. Ja. Uh -huh. Ja. Dus, maar ik weet niet precies welke dat zijn. Weet je, ik ah. weet het Volgens niet mij meer. was het vier Nummer, of vijf? Nee, vier niet. Vier, ik geloof vijf. vijf. En die andere weet ik echt niet. Maar de opnames, maar opnames zijn wel klaar nu, zeg maar. Ja, ja, ja lang. Hoe lang? Wanneer nou. is het opgenomen? In augustus. augustus. Oké. Okay. Ja. ja. ja. En uh, we zijn... Uh, uh, is, wanneer was het ook weer september? Nee, december. 15 december zijn we ja. naar, uh, waren we uitgenodigd door Joeman. En toen kwamen al die mensen die meededen in de in, daar in de studio. En daar hebben we met z'n allen twee afleveringen gekeken. <lacht> nou, op het laatst... Ja, al die mensen, jongen. Als ze onze kop al zagen lagen, ze dubbel. Ja. Hè? Al die mensen die <lacht> mee. En toen, toen ging er eentje roepen... Ik denk, hou je mond, man. Die ging roepen: je moet van die tweeën serie maken, weet je wel? Ja, maar je, je ziet wat er wat, wat van komt. Ja. Weet je wel, als je uh, ziet wat er. Uh, wat ja. Die, die, die, die schoonmoeder met, uh, met de zoon. Ja. En, uh, ja, dat is natuurlijk ook een heel ding geworden. Half Nederland lult erover. Ja. Dus het is echt bizar. Want ja. als je uh, uh, een omroep uh, is die denkt: van nou, dat zijn nou. Twee mensen waar we een hele leuke serie... Zou je, zou je daar aan mee gaan doen? Nee, niet. nee? nee Marloes niet. Nee, Marloes nee. niet. Vertel maar Marloes, waarom niet? Ik, ik, be, ik hou daar helemaal niet van. Ik nee. ben niet zo van op de voorgrond staan. Mm. En, nee, laat dus je lijkt niet de... op je moeder? nee. Nee. nee. <laughs> Met nee. grote ogen, zo. nee, je nee, nee, nee. Nou, je stelt betreft... er nog net niet bij, gelukkig niet. Maar, uh... Nee, dat zeker niet. Nee, nee, nee, nee, nee. Maar wat dat betreft lijk ik niet op mijn moeder. Nee, nee. Je hebt daar moeite mee, hè? Ja. ja, op mijn werk ook. Ik sta gewoon lekker... En wat doe je ja. voor merk? Ik ben kok. Echt waar? Okay. Ja. Waar, oh, wat waar leuk. In voor je Ja, bij Café Neuf. Oh, Echt goed. waar? Ja. Okay, ja. ja. Oh, ja. Dan sta ik in de keuken. En leuk. Dat, dat is toch, ja, het is een open keuken, maar ja. toch ja. sta je op de achtergrond. Ja. Ja, ja, ja. En dat, dat is, voor mij is dat prima. Ja. ja. Maar ja, mijn moeder. Uh... Vind je het jammer, Dolly, dat ze dat niet wil? Nou ja, de, de, de, het, is, het is nog niet geopperd. Hè? Hm. Dus uh, er komt wel, uh, als er voldoende kijkcijfers zijn. Nou ja, volgens mij is het voor omroep Juman uh, standaarden aan het worden. Uh, dus ik vermoed dat er wel, er komt een tweede serie als er genoeg kijkcijfers oh ja? zouden zijn. Ja, ja. ja, weet je wat dus, het leuke is? Dat er natuurlijk wel een financiële uh, uh, voordeel aan zit. We hebben een paar sokken gekregen. Ja. Nou, ik zou bij de volgende keer op ja, de tafel gaan zitten... en gaan zeggen van, nou, ik wil wel meedoen... maar hoe gaan we dat allemaal oplossen? Ja, ach, het, het meeste... Zij verdienen er ook geld aan, hè? Jawel, maar het meeste gaat toch weer naar de belasting. Wat heb ja. je er allemaal aan, je. Nou, ik kan je ja, een voorbeeld ik geven. Ja, dan misschien een toeslaafje kwijt, <laughs> weet je veel. Maar, hey, maar dan zie ik nou goed, Dolly, dat jij 15, 20 kilo bent afgevallen? Klopt dat of niet? Nee, ons, ons. Oh. <laughs> Ja, het ja. grappige is dat, uh, want ik, ik, ik sport ook op dezelfde sportschool. En uh, Marcel is een goede vriend van, uh, van, van ons. En uh, Marcel heeft er niks over verteld. Dat vond ik ook zo boeiend. Dus nu is het voor iedereen, ze zeggen: Verrek Marcel. Wat, ja, doet, ja, hij? Ja. wat doet hij daar? Ja, ja. En Marcel is natuurlijk een wereldgozer. Ja, ja zeker. En uh, oh, we zijn gisteren uh, zijn we met z'n allen naar het de, naar de Theater de Krocht geweest. En Marcel er ook bij, zo gelachen weer. Het is altijd zo pret. Ja, en ja. Uh, en ja. zo'n bijzondere man, want die kent iedereen bij naam he, van die sportschool ja. die daar komt. Elke klant kent hij persoonlijk. Ja. ja, en het zijn er niet een paar. En het nee. zijn er niet een paar. Het zijn er echt heel veel. Ja. Hey, en en uh, gaan jullie nog steeds naar de sportschool nu, of niet? Ja, ik ja? wel, ja. Oh, ik wel, en jij ik dus wel. niet, uh, begrijp ik. Uh, ja, Dori. dan ga ik het hele plot ver, uh, verraaien natuurlijk. Nou, dat ik, kan ik, niet. Uh, <laughs> wij zeggen niet. kijken de mensen niet meer. Wij, wij ja, zeggen okay. nou, natuurlijk laten we, we, laten we het zo zeggen. Ik, ik ben gegaan, maar het liep fout. Mm -hmm. Het liep hartstikke yes. fout. Oké, okay, oké. Okay. 30 seconden. Het, het liep fout uiteindelijk. Ja, ja. Oh, ja nou, behoorlijk. Mooi plot, want dat moeten we gaan dat kijken. De, houden we als een cliffhanger? Ja, een ja. ja. <laughs> hey, We gaan naar de, de nieuws van 11 uur toe. Uh, we hadden nog een uh, paar seconden, denk ik. Uh, ja, nog uh, 20 seconden, denk ik. 20 seconden. Uh, in, uh, Zullen uh, we één uh, keer de sportschool noemen? Dat is de Academy. Ja, de Academy in uh, ja. Zandvoort Noord. Ja. Helemaal, ja. helemaal, helemaal ja. aan het eind bij ja. de flats. Oké, okay, we gaan uh, straks naar de tweede uur, want uh, we gaan dan naar het nieuws luisteren nu. Heel goed.